Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft voor het hele land code geel weer ingetrokken. Het winterse weer heeft vanochtend geleid tot verschillende ongelukken op de weg. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Schiphol meldt dat reizigers vanmiddag nog rekening moeten houden met vertraging en annuleringen. Vanochtend moest de luchthaven zo'n 70 vluchten schrappen... Inmiddels zijn alle banen weer in gebruik... maar ook andere vliegvelden in Europa... hebben problemen door sneeuw en gladheid. In Tiel heeft vanmorgen een grote brand gewoed in een bedrijfsgebouw. De vlammen sloegen uit het dak... en het kostte de brandweer moeite om bij de brandhaard te komen. Inmiddels is het vuur onder controle... maar het nablussen kan nog uren duren. Er zijn geen slachtoffers door de brand in Tiel. Over de oorzaak is nog niets bekend. In de VS hebben de gouverneurs van meerdere staten de noodtoestand uitgeroepen vanwege Blair, een hevige winterstorm. Het gaat om Kansas, Arkansas, Kentucky en Virginia. Meer dan 60 miljoen mensen wonen in het gebied waar de storm overheen zal trekken. Zij krijgen te maken met veel sneeuw, ijzel en temperaturen tot min 18 graden. Vanwege de gevaarlijke omstandigheden en ongelukken die al zijn gebeurd, worden mensen opgeroepen om vooral niet de weg op te gaan. Vanaf morgen is de Nederlandse bank voor iedereen toegankelijk. Na een renovatie van vijf jaar wordt de begane grond van het gebouw in Amsterdam voor het eerst opengesteld voor het publiek. Over een paar maanden is ook de kelder te bezoeken. Voor de renovatie lag onder het gebouw de Nederlandse goudvoorraad opgeslagen. Inmiddels is al het geld en goud van de Nederlandse bank verplaatst naar Zeist. Het weer. In het hele land valt vanmiddag regen. In het noordoosten wordt het maximaal 2 graden. In Zeeland kan het 11 graden worden. Ook morgen is het bewolkt en regenachtig. Het is dan overal zacht met 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Is wel stil. Ja, ja, en gezellig. Zullen we? Ja. Hij doet het. Zo. Die van mij ook. Dames en heren, goedemiddag. Fijn dat u er allemaal bent om het Nieuwjaarsconcert 2025 in te luiden. Het wordt een prachtige middag met vol gezelligheid en bijzondere momenten. Een bijzonder moment is dat we vandaag een presentatrice hebben. Mag ik aan u voorstellen? Carina Veren. Dank je. Goedemiddag. Nu al applaus. Ik heb niks gedaan. Ja, nou ja. Een aardige binnenkomer, zou ik zeggen. Ja, ik, ik vind het nu al leuk. In ieder geval staan wij samen klaar. Ik kijk even naar die meneer, de, de vorm van, van de pers. Doe het maar hoor. Samen staan wij klaar om het oude jaar achter ons te laten en het nieuwjaar te beginnen met... Open harten. En een frisse blik. En vooral heel veel plezier. Nou, dat zeker. En het wordt echt wel veel professioneler elk jaar, hè? Vind je ook niet? Ja, eerst, Cameras, was, het, eerst was het zonder uh, radio, toen met radio, nu met radio en TV. Het, uh, ja. En het zal volgend jaar wel Eurovisie worden. Ik denk, denk het ik. ook. Ja, denk. <lacht> battle. ja. Maar welkom, ook voor de mensen thuis. Want er zijn ook mensen die de verbinding hebben gezocht met thuis. Ik uh, kan me voorstellen met het weer, maar het is natuurlijk superleuk dat de mensen thuis ook eventjes mee kunnen luisteren en mee kunnen kijken. Dus ook welkom en ook een heel mooi nieuwjaar voor jullie thuis. En namens de stichting Nieuws Concert Zandvoort mag ik iedereen ook een heel mooi en gezond jaar wensen en heel veel plezier vanmiddag. Carina, ja, wat uh, staat ik, er ga even, ik ga even ja, een deuntje ja, meezingen. Uh, dat dus denk ik, ja, want wie zijn vandaag de muzikale hoofdrollen? Van vandaag. Nou, het Zandvoorts Vrouwenkoor. De muziekschool New Wave met twee virtueuze parels. De beachpopzingers. En Zandvoorts gemengd koor Zangvoort. Ze staan hier. En zij hebben er zin in, geloof ik. Nou, dan gaan we wel beginnen. Ik geloof dat jij nog iets praktisch zou gaan vertellen. <laughs> Zal ik dat anders doen? Ja, hij heeft eigenlijk een dubbele taak. Hij zingt mee. Nee, nee ik moest even ja. mijn telefoon uitzetten. Dat wou ik oh, zetten. je telefoon. Ja. Hey, heel goed, heel goed. Heel goed. Um, ja. Nou, ook niet onbelangrijk is dat we ook nog een pauze hebben vanmiddag. En de pauze duurt zo'n 20, 25 minuten. En de koude dranken uh, staan links en rechts hier achterin. En waar staan de warme dranken, Carina? Uh, ik heb nog helemaal niks gehad. Ik neem aan... Uh, in de ontvangstruimte. Oh, in de ontvangstruimte. Heel goed, Carina. Heel goed. Ja, dank je. En thuis dan? Thuis, ja, dan kunnen ze dus naar de keuken lopen en dan even koffie en thee zetten. Of lekker iets uit de koelkast pakken. Ja, dat is ook dat geen probleem. Ik. Daar hebben ze tijd genoeg voor. Um, uh, thuis ja. kunt u het gratis pakken. Hier achterin moet u er afrekenen. aan alles à contant, dames en heren. Eén succes. Beter. Ja, dankjewel. Ja, ik ga luisteren. Want wat gaan zij vandaag voor u zingen, hier dit prachtige koor? Met de krachtige stemmen van de mannen en de melodieuze stemmen van de vrouwen. Um, The Rose van Betty Midler. En het liedje beschrijft de liefde, maar ook uh, de angst om geliefd te zijn... maar ook die liefde weer kwijt te raken. You Raise Me Up, hoewel de originele versie niet echt een hele grote hit was... is het nummer sindsdien heel vaak ten gehoor gebracht bij honderden artiesten. Waaronder ook het Alom, geroemde Zandvoortse mannenkoor. Do you hear the people sing? Hoor je het volk zingen? A la volonté du peuple, letterlijk naar de wil van het volk. Dat is de originele Franse versie. Het is een van de meest belangrijke herkenbare liedjes uit de musical van Les zarabel uit 1980. Het werd twee keer toen gezongen, aan het begin en aan het slot. Vandaag wordt het gezongen door het Zandvoorts gemengd koor Zangvoort onder leiding van Frans Cox en op de piano Joep van Wingerden. Heel veel succes en veel plezier. Ik vond het wel heel mooi. Jij? anders ik wel. Je hebt ook goed gezongen. Geen goed, hè? Ja, hè? Ik wel. Ja, nog ging ook uh, lekker. Joep. Nou, terwijl zij er vanaf gaan. Ja, maar dan gaan wij toch maar even wat vertellen? Ondertussen ja, ja. Lijkt me um, het volgende koor is het Vrouwenkoor. Hmm. Kijk, daar komen ze al. Ja. ja, en wij zullen ondertussen even vertellen wat ze gaan zingen. Uh, Vois sur ton chemin. Vrij vertaald, Kijk op de Weg. Als Ik dacht het, al, als Kijk het op de heb. Weg. Ja. Uh, het, is een, het is een nummer uit de film De Corriest. Uh, de koorzangers, heel toepasselijk. En de muziek is van uh, Bruno Calais en de tekst van Christophe Baratier. Uh, dan zingen ze ook nog het herfstlied. Heel waarom geen winterlied? Het is wel heel toepasselijk. <laughs> Vanmorgen was het nog winter. En uh, het is nu een herfst. Dat het regent. Uh, vaak van die componisten. die uh, schreven veel over de jaargetijden. Zo had je Vivaldi. Dat van de vier jaargetijden. Uh, Schumann. Uh, wat zong die ook alweer? Uh, Vruilingspracht. Ook zo'n zo mooi nummer. En, en dan nu? En dan nu. Ivo de Wijs heeft eens gezegd. De seizoenen komen terug. De jaren niet. Het is maar dat je het weet. Ja. Um, Zij gaan zo zeggen, zingen het herfstlied. Ach wie bald... Wacht, ach, zeg, wacht wie even, zo... ja. zal ik het even vertalen dan? Ja, doe keer? maar, jij bent goed in Onder... Duits. Ja, okay. Ach wie zo bald verhaalt de reichen. Ah, hoe snel vervaagt de seizoenenronde. Wandelt zich vrühling in wintertijd? Hoe snel verandert de lente in de winter. Ach wie zo bald in traune zwijgen. Ah, hoe snel. Wandelt zich in alle die vrolijkheid. Vervaagt alle vrolijkheid in droevige stilte. Dat is uh, heel knap vertaald, dames en heren. Ja. Um, maar ze beginnen direct met Down by the Sally Gardens. Ja, Daar had ik eigenlijk wel een vraagje over. Want uh, hoe ben jij eigenlijk aan je geliefde gekomen? Um, nou, ik kan dat wel vertellen hier, denk ik. Wil je dat aan als, iedereen uh, vertellen? Ik wil het wel met iedereen delen. Ja. Um, ik moet haar bij de tuinen van, van de Sally. En uh, ze liep langs de tuinen van de Sally met uh, kleine sneeuwwitte voetjes. Ze zei dat ik rustig aan moest doen met de liefde. Zoals de bladeren aan de boom groeien. Maar ik was jong, ik was dwaas, ik was het daar helemaal niet mee eens. In ieder geval, Dan van de Sally gaat nu gezongen worden door het Zandvoorts onder leiding van Wim de Vries. En aan de uh, piano zit Henk Geurtsen. Veel succes. Veel succes.